Bye.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 Het is twaalf uur lang, ja. Maar eh, van, dat gaan we dus niet draaien, want dan, eh, dan moeten we zes eh, zondagen dat, eh, dit programma doen. Maar we gaan vandaag wel naar Richard Wagner. En eh, van hem gaan we uit zijn opera Tannhäuser gaan wij de overture draaien in de uitvoering van, en er is weer, Alfred Scholz met het London Festival Orchestra. Alfred Scholz is wederom de dirigent, die komt nogal een paar keer voor. Goed.